Ja, die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 In Amsterdam zijn de eerste gebiedsverboden opgelegd aan twee taxichauffeurs. Volgens de politie hebben ze zich in de nacht van vrijdag op zaterdag misdragen op de taxistandplaats op het Leidseplein. Ze mochten zich de rest van het weekend niet meer in de buurt van het plein vertonen. Afgelopen nacht bleef het rustig, zegt de politie. Sinds donderdag kunnen gebiedsverboden worden opgelegd aan mensen die zich op uitgaanspleinen in Amsterdam misdragen. Die maatregel werd versneld ingevoerd na de dood van een man van 44. Hij kreeg ruzie met een taxichauffeur die hem een harde klap gaf. In een huis in Amsterdam-Zuid zijn twee mensen doodgeschoten. Er zijn ook twee gewonden die in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De schietpartij speelde zich af in een bovenwoning in de Holendrechtstraat, in de rivierenbuurt vlakbij de Amsteldijk. De straat is afgezet voor sporenonderzoek en mensen die er wonen worden ondervraagd. Buurtgenoten zeggen dat in het pand aan de Holendrechtstraat een illegaal pensioen zit. Een van de gewonden zou uit het raam zijn gesprongen of gevallen, maar dat is niet bevestigd. De Amsterdamse politie denkt dat pas morgen meer duidelijkheid kan worden verschaft over de schietpartij. In Everdingen is een man overleden aan de gevolgen van een val in een giertank drie dagen geleden. Drie werknemers van een bedrijf in Everdingen raakten donderdag bedwelmd en vielen in de giertank. De andere twee liggen in het ziekenhuis en zijn inmiddels buiten levensgevaar. De man die nu is overleden had de tank geopend. Toen hij erin keek raakte hij bedwelmd en viel voorover in de tank. De anderen wilden hem eruit halen, maar raakten ook bewusteloos. een van hen is een broer van de overleden man. De brandweer heeft de drie met veel moeite uit de tank gehaald. Het weer, vannacht opklaringen en bij zee een bui. Morgen eerst enkele wolken, maar geleidelijk meer zon. Vooral in het noordoosten nog een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Maximaal morgenmiddag tussen 21 en 24 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Tap trappie.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 Nous sommes dans un environnement isolé avec de beaux panneaux, des panneaux magnifiques et des fleurs multicolores. Imaginez un petit peu des hibiscus, des hibiscus rouges, oranges, jaunes, multicolores et un arbre bleu, bleu turquoise, bleu ciel. magnifique magnifiques des fleurs multicolores. Imaginez un petit peu.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 mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijke dank voor het luisteren naar dit programma en graag tot een volgende keer. Dag.